Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Tegen de drie verdachten van de moord op topvolleybalster Ingrid Visser... en haar vriend Lodewijk Severijn is 50 jaar cel geëist. Dat meldt een Spaans persbureau. De twee Nederlanders verdwenen in mei vorig jaar in Moersia. Hun lichamen werden later gevonden in een citroenboomgaard. Ze zijn op gruwelijke wijze om het leven gebracht. De verdachten zijn een Spanjaard en twee Roemenen... De Spanjaard is de voormalige manager van de volleybalclub Murcia en had een zakelijk conflict met Visser en Severijn. Minister Plasterk is kwaad op SP-Kamerlid Renske Leijten. Die zei eerder deze week dat ze moest lachen... toen staatssecretaris Van Rijn aan zijn oor werd getrokken... door een actievoerder van de SP. De man is het niet eens met de bezuinigingen in de zorg. Plasterk zegt dat hij van zijn stoel viel... toen hij hoorde van de reactie van Leijten. Hij vindt dat Kamerleden het goede voorbeeld moeten geven. Justitie gaat een groep Haagse jihadverdachten vervolgen... voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. Het gaat om ongeveer elf verdachten van wie er zes vastzitten... zegt het Openbaar Ministerie. Volgens het OM vormden ze een terreurgroep... omdat ze samenwerkten en taken verdeelden. Een schoolreisje van 400 eindexamenleerlingen uit Ettenleur... naar Parijs is uitgesteld uit angst voor een aanslag van IS... Twee weken geleden waarschuwde de premier van Irak dat IS aanslagen wil plegen op de metro's van Parijs en New York. Ouders, leraren en leerlingen van de school in Ettenleur zijn er zo bezorgd over dat de schoolreis is uitgesteld. Het Schelde Rijnkanaal bij Bergen op Zoom is de hele dag dicht vanwege een gezonken vrachtschip. Dat botste vannacht na technische problemen op een passagierschip. Niemand raakte gewond, maar omdat het binnenvaartschip dwars over het kanaal ligt kunnen er geen andere schepen langs. Het weer veel zon en het wordt ongeveer 20 graden. Morgen begint ook zonnig, s'avonds vanuit het westen regen. En zondag wordt het koeler. Dit was de ZFM Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A20 richting Hoek van Holland... tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 4 kilometer. Tot zover de verkeers. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Het kijkersprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Met de man weer buiten. Zonnetje schijnt. Lekker hoor. Het is vrijdag, het is vandaag. 3 oktober, jawel. 3 oktober. Goh. Nou, dan moet je dus eigenlijk vanmiddag even naar Leiden. En dan moet je daar hutspot met. Uh, met klapstuk gaan eten. Of. Uh, witte brood met haring. In nee, Leiden is het natuurlijk groot feest vandaag, hè? Ja, dan. Moet je het Leiden dan? Ja. Leidens ontzet vandaag, 3 oktober. Woe! Wat een feest, wat een feest. Dan, dan, dan. Nou, dan moeten we vandaag eigenlijk in de conferentie natuurlijk wel Jochem Meijer draaien. Kan bijna niet anders. <kijkt> we gaan eens kijken of hij iets, uh, heeft, of hij iets heeft over uh, het leidensontzet. Ik geloof het wel dat hij daar ook een uh, conferentie over had. Nou, moet je wel eigenlijk, hè, Jochem Meijer uh, is echt een leidenaar, dus dan moet je, moet je vandaag de uh, conferentie iets van Jochem draaien. Dat kan niet anders. Ik zal even naar Angela vragen of je Jochem even een berichtje stuurt of hij ook een conferentie over het leidersontzet ontzet heeft. Ja, die hebt contact met hem, hè. Ja. Ja, die Angela nog die in de gaten houden hoor. Contact met Jochem Meijer. Ah. Nou, we hebben weer veel lekkere muziek voor u en uh, oud en nieuw van alles drop en dran. En dat wordt wel weer lekker op. Nou, maar eens met een mooie beginnen vandaag. Ja, ik ga vandaag eens met een mooie beginnen. Heb ik zin in. Een mooie en een hele oude. Dat ook nog een keer: Ray Charles. De echte versie: Georgia on my mind. Georgia Georgia The whole, The whole day through Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Georgia on my mind. I said a child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 to reach out to me Other eyes smile tenderly Still in the peaceful dreams I The oh sweet song, keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind, I know you're lonely. other arms reach out to me. Charles en dat beetje een beetje Georgia on my mind. Bait. Heartbeat. van Liempte. Ja. Oh, een andere achternaam zeggen, maar Bart van Liempte. Prachtig, mooi. Beat en heartbeat. Ja, en het is tijd voor onze 3 1. Ja, het is weer kwart over 12 en dan gaat het weer gebeuren. Hè? De sensatie van ZFM Lunch natuurlijk. Onze enige echte 3 1. En, en vandaag is die, van, uh, uh, is die gewijd aan Madness. Jawel. In Aeim. Aeim, Aeim, Aeim, Aeim, Aeim, Aeim, Aeim, Naughty boys in nasty schools, their masters breaking all the rules. Having fun and playing pools, smashing up the woodwork tools. All the teachers in the pub, passing around the ready rub. Trying not to think of when the lunchtime bell will. We A heavy, heavy monster sound. One step beyond. <laughs> Madness. 3-1 aangebracht door een luisteraar. En, uh, ja, ik ben drie vier kwijt waar het op stond. Maar goed, het is niet zo belangrijk. Het is wel leuk. Voor Zandvoort en de regio. volgens uh, hoort u dus Baggy Trousers, Night Boat to uh, Cairo en uh, One Step Beyond van Madness. Mochten u zelf ook het ideetje hebben voor een 3-1? Nou, kom er gerust mee hoor. vinden we helemaal niet erg. Want... Uh, we kunnen ze weer hebben. We hebben weer plaats. Hoe is dat. Uh, oh ja, we moeten het nieuws doen. Sorry, ik zit er alweer door die tune heen te kletsen. Maar... <laughs> ja, we moeten het nieuws doen. Hier ja. is het Regioneers met Ansela de Koning. Yeah. Dankjewel je ja. Dinsdag 14 oktober wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden om de rode deklaag... op het nieuwe fietspad langs de Kamerling-Onderstraat aan te brengen. De verwachting is dat deze rode deklaag op 17 oktober kan worden aangebracht. In verband met de opslag van materialen en de doorstroming van het verkeer... is het niet mogelijk om tussen 14 en 17 oktober te parkeren... aan de kant van de bedrijven... Het overige verkeer kan dan zoveel mogelijk ongestoord doorrijden. De bebording met het parkeerverbord wordt deze week geplaatst. Bij de werkzaamheden zijn verkeersbegeleiders aanwezig... zodat bij lastige situaties het verkeer aanwijzingen krijgt. Het komende weekend belooft een cultureel weekend te worden... met onder andere Villa Kakelbond in het Zandvoortsmuseum... de Open Atelierroute en de Korendag... Het Zandvoortsmuseum wordt momenteel omgetoverd tot Villa Kakelbond. Een expositie waar zowel beeldende kunstenaars Zandvoort, kortweg BKZ... als de creatieve Zandvoorters hun kunstwerken tonen. Onder andere een aantal vrijwilligers afkomstig van het museum... het ontmoetingscentrum Zandstroom, Studio 11 en Nieuw Unicum... hebben deelgenomen en tonen hun kunstwerken... Iedereen uit Zandvoort kon meedoen. De expositie is te bezichtigen van vrijdag 3 oktober tot zondag 9 november. Dan op zaterdag 4 oktober vindt de Korendag plaats in de protestantse kerk op het Kerkplein. Op dit jaarlijks terugkerende evenement zingen meer dan 20 koren afkomstig uit heel Nederland hun mooiste liedjes. De Korendag is gratis te bezoeken van half elf tot tien uur s'avonds. Dan zaterdag en zondag vindt van twaalf tot vijf de jaarlijkse open atelierroute plaats. BKZ, Zandvoort, het BKZ, dus beeldende de Kunstenaar Zandvoort, toont met haar kunstroute diverse kunstuitingen van haar leden op verschillende locaties in Zandvoort. Kunstkracht 12 is de kunstroute in Zandvoort die door kunstliefhebbers niet mag worden gemist. De start van de atelierroute is in de voormalige brandweerkazerne in de Duitsstraat die de gemeente voor het evenement ter beschikking heeft gesteld. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar aanleiding van een brutale moterdiefstal en een zeer brutale autodiefstal in Haarlem. Beide voertuigen werden woensdagmiddag kort na elkaar gestolen. De auto werd even voor 1 uur vanaf de Floris van Adrigemlaan gestolen. Deze blauwe Renault Megane werd onder de ogen van de eigenaresse ontvreemd. De bestuurder was uit de auto gestapt om haar passagier te helpen met uitstappen... en op het moment dat de vrouw een rollator uit de auto haalde... zag ze tot haar schrik de auto wegrijden... De auto uh, reed richting professor Eikmanstraat en sloeg daarna linksaf richting Boerhavelaan. Enige tijd later werd vanaf de Gierstraat een motorscooter van het merk Yamaha gestolen. Twee lichtgetinde jonge mannen van ongeveer 20 jaar waren op de scooter gesprongen en ermee weggereden. De eigenaar had zijn twee wielen voor de winkel geparkeerd en wilde juist naar binnen lopen toen hij de twee daders op zijn motor zag stappen. De man kon nog net op tijd op, opzij springen toen hij het duo wilde tegenhouden. Hij zag de twee mannen wegrijden in de richting van de botermarkt. De politie uh, heeft de omgeving uitgekampt... en ook werd er een burgernetactie gestart en een getuigenoproep gedaan. Beide voertuigen en de verdachten werden niet meer aangetroffen. Getuigen konden slechts een meer signalement geven van de daders. De die was een jongen, niet al te grote, lichtgetinte man. De motordieven waren lichtgetint en hadden een zwart kort haar. En tot zover het nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De dag begon nevelig, maar inmiddels schijnt de zon volop. Het, het blijft droog en het wordt vanmiddag 20 graden. Vanavond en komende nacht zijn er flinke opklaringen en bij een matige zuid- tot zuidoostenwind daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen zijn er flinke perioden met zon. Het blijft tot ver in de middag droog en er waait een matige en aan zee tot vrij krachtig toenemend zuidige zuidenwind. De temperatuur stijgt opnieuw naar ruim 20 graden. Zaterdagavond is het bewolkt, en kan er wat buien geregen vallen. In de nacht naar zondag wordt het weer droog en klaart het geleidelijk op. De wind draait wel naar noordwest en is matig tot vrij krachtig. En de temperatuur zakt dan naar 11 graden. Ook zondag blijft het droog en schijnt geregeld de zon. De west tot noordwestenwind neemt af naar zwak en de temperatuur is duidelijk wat lager. Evengoed is de 16 graden op de thermometer normaal. ...voor deze tijd van het jaar. Tot zover. Ja, we hebben ook weer een aantal jarigen vandaag, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, Tubi Checker is jarig, wist je dat? Oh, Nee, ja. dat wist ik nou, niet. Ja, Jimmy Jagger is jarig. Hij oh. is 73 geworden vandaag. Oké. Okay. Ja, en uh, hij wist nog steeds, heb ik begrepen. Vooral met zijn vrouw. Ja. Ja. De bof komt. Ja. Me maar Ismail is ook jarig, hè? Jouw zoon. Ja, ja mijn zoon is jarig. Is nou. meld vanaf hier, pas hier verder. Gefeliciteerd. Ja. Kom maar een gebakje brengen. Ja. <laughs> je, weet, je weet waar we zitten. <laughs> Jaarig, Gewoon happy birthday, hè? Vandaag happy birthday, hè? Uiteraard, ja. uiteraard. Maar, eh... Uh... Oh, eerst maar even een speciale plaats. Jawel. Die zijn verjaardag vier vandaag. He. Zoon van Ansela, moet je een beetje speciaal behandelen. Wow, wow. Dat wordt het heette Full Moon. Ja, geweldig. Lekker hoor. Oeh, lekker. Swingt. Goed. Mooi. Hey, ja, oké. Okay. Nou, we gaan vrolijk verder. We hebben nog uh, wel het nodige uh, dingen voor u samen. Dit is weer helemaal nieuw. Got nothing in my brain That's what people say Shake it up That's what people say mm -hmm. Taylor Swift you Yeah. Laten we Luister nog steeds naar CFM. Leust op CFM Zandvoort natuurlijk. Wij proberen gewoon... ...nus een beetje op te leuken. Dat proberen we. Dus eet smakelijk. Ja, ik zeggen. Eet smakelijk dus als u een lekker broodje hebt... ...of wat dan ook. Dit is Kevin de Graw. Fire.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 Play like the top 1% Till nothing's left to be spared Take it all, ours to take Celebrate because we are the champions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 nieuwe single. En het liedje dat heet Fire. Ik heb straks nog een andere Fire voor u. Beetje vurig vandaag, ja. heeft het wel met de Zandvoortse politiek te maken. Wow. Dat zou zo wel kunnen. Ja. Het schijnt er heet aan toegegaan te zijn gisteravond. Uh, als, ik het, uh, als ik goed ben ingelicht en CFM heeft zeer goed gescoord omdat we... Heel veel luisteraars hadden gisteravond ja. die naar de livestream geluisterd. Maar daar gaan we zo nog even wat meer over weten. Uh, van onze uh, meneer die dat allemaal regelt hier uh, op Harms. Gaan we gaan zo even mee praten straks. Daarover. Maar eerst natuurlijk dit. Nieuws uit Zandvoort. Van onze razende reporter Joop van Es. Junior. Ja, want het schijnt er heet aan toegegaan te zijn gisteravond. De, de gemeenteraadsvergadering heeft tot zeker één uur geduurd. En u heeft het allemaal live kunnen volgen. Voor de mensen die zo lang moeten blijven, natuurlijk. Uh, via CFM, want we hebben hem uh, live uitgezonden. Maar voor degenen die, uh, die het niet uh, weten, die het allemaal nog niet gevolgd hebben, natuurlijk. je, zegt, je hoort er niks over op het internationaal. Heb ik uh, Joop Verres aan de telefoon. Dag Joop! Ja, dag Huut, dag aanslagen. Goedemiddag. Goedemiddag Joop. Ja, uh, het ging er inderdaad heet en toen er uh, niks aan de keer is met molen gegooid, dat was al in de voorgeschiedenis uh, voor deze uh, raadsvergadering. Toen uh, maandag bekend werd dat uh, de motie van wantrouwen ingediend ging worden door uh, de volledige coalitie. En daar was weer een antwoord op van Cohen en van zijn vrouw. En daar ging weer, uh, alle, uh, gingen weer alle stukken door de lucht heen van de gemeente. De, op de, uh, woensdag werd de geheimhouding van bepaalde stukken werd opgeheven. Ja, en dat ging zijn eigen leven leiden natuurlijk. Um, een groepje Zandvoerders die sprak er schande van. Anderen die hebben zich niet laten horen. En... Um, ja, ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt, Ruud. Want uh, het, is, Zoals gebruikelijk. het is natuurlijk. Uh, sorry? Zoals gebruikelijk. Ja, ja, dat denk ik ook. Het ging over het scheurtje waarin de dochter van Cohen in zijn achtertuin één of twee dagen in de week schoonheidsbehandelingen uh, verrichtte. En dat uh, mag volgens de uh, figerende uh, bestemmingsland niet. Uh, hij heeft dat zelf gemeld bij, bij zijn integriteitsgesprek met, uh, met burgemeester Niek Meijer. Ergens in april was dat. En daar is uh, toen uh, een onderzoek naar verricht. En uh, daaruit kwam inderdaad dat hij dat niet mocht toestaan op dat zijn dochter... ...niet meer thuis wonen. Nou, dat, uh, dat geloof ik allemaal wel. Dat zijn technische dingen natuurlijk. Uh, alleen het is uh, een beetje... ...in mijn ogen een futiliteit... ...waarop hij uh, is gestruikeld. Uh, er werd gezegd op een gegeven moment... ...de, de, de samenwerking binnen het college... Dat, ...dat gaat niet meer. Er is geen vertrouwen meer. En toen heeft... Uh, ...met voorop Carl Simons... Uh, ...de fractievoorzitter van de ADO-partij... ...die hebben met, met de coalitie hebben gezegd... ...nou, dan nou komt er nu een... Uh, het motie van wantrouwen. En die is gisteravond aangenomen. De oppositie heeft het nog meteen het geprobeerd. Die heeft ook nog een motie van wantrouwen ingediend. naar het volledige college toe. Die is, ja, ik zou bijna zeggen. uiteraard niet uh, aangenomen. Er waren nog twee moties. En die werden ook niet aangenomen. Alleen de motie van wantrouwen. ja, uh, daar zat de hele coalitie achter. En dat, uh, ja, dat zijn er meer dan de oppositie. Ja. Um, wie ik uh, gisteren heel erg sterk vond, dat was. Uh, uh, Gert tonen. Hij uh, was ontzettend goed bezig en was ontzettend bij de les. Hij heeft ook gezegd dat het uh, uh, voor hem de, niet de gemakkelijkste vergadering in zijn 25-jarige carrière was. Hij noemde het een zwarte bladzijde van de Stamfordse politieke geschiedenis. En inderdaad, dat wijst dan weer op datgene uh, op waar, waar het eigenlijk doorgestruikeld is, het college, dat is het schuurtje van uh, Corinne, dat een eigen leven is geleiden in mijn ogen. En uh, ja, wat gaat er nu gebeuren? Ja, nu zal, uh, zal de coalitie met een nieuwe wethouder moeten komen. En ik denk dat daar uh, uh, OPZ het voortouw in moet nemen. Omdat D66 al eentje heeft en CDA, de andere wethouder. En uh, burgemeester Niek Meijer is ook uh, uh, zwart gemaakt door, uh, door, uh, um, ja, nou, zeg maar door Cohen. Hij uh, zou... Uh, in de voor aanloop van de DTM uh, gezegd hebben... vanuit zijn vakantieadres in Italië... dat hij uh, toestemming gaf om uh, de DTM door te laten gaan... terwijl er nog maar één geluidsdag was. En dat, uh, dat wordt hem nu nagedragen. Maar het schijnt heel anders te zijn... want daar gaat de gemeente helemaal niet over, blijkt achteraf. Dat is een pakkian van uh, de provincie en van het circuit. En daar heeft de burgemeester uh, niks van doen mee. Dus uh, of dat nou een terechte vingerwijzing uh, was of niet... ik durf het niet te zeggen, Ruud. Het is uh, allemaal een beetje ja zielig, moddergooierij. En uh, je schiet er niks mee op. Zandvoortsenaam is weer door het, uh, door het stof gegaan. En uh, ja, landelijke... Uh, landelijke uh, media die pikken het in dus zover op, je vindt het een en het ander op uh, wat websites, maar uh, niet uh, voorlopig nog niet in de in de grote kranten dat. Uh... Wethouder uh, Cohen op dat, uh, dat virtualiteitje in feite, want dat is het in eigenlijk ook, uh, gestuikeld is. Ja, het is een kwestie zo, uh, zo'n zo geval van Barbertje moet hangen of zo. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Dat, dat, dat, dat vind ik het. Er ja, is gewoon. Uh, van, ja. ja, er is een stok gezocht om de hond te slaan, laat ik het zo zeggen. Ja, dat denk ik ook. En dat, dat is eigenlijk niet nodig. Dat is ook niet des zandvoorts, vind ik. En uh, ja, ik ben bang dat het. Uh, OPZ behoorlijk geschaad heeft. Ik hoor van allerlei kanten dat ze lidmaatschappen hebben opgezegd en nooit meer op OPZ zouden stemmen. Ja, maar ja, het volgende verkiezingsgeval is pas over 3,5 jaar. Ja. ja. En wie dan leeft, die dan zorgt. Ik ben bang ja. dat er dan de, de, de geschiedenis van het schuurtje niet meer mee zal spelen. Dat men dat misschien zelfs wel vergeten is. Ja. Het ligt er natuurlijk ook aan welke nieuwe wethouder we gaan krijgen. Of die dat uh, kan doen vergeten. Ja. We werken het over? Ja. Nou, het was in ieder geval een roerige ja. avond. Ze zijn lang bezig geweest. Ik heb begrepen dat ja. het op 1 uur geduurd heeft. Ja, klopt. Oh, dus uh, het was lekker. Klaar. Ja. Je had een leuke avond gisteren. <laughs> nou, ik, ik kon er helaas niet naartoe, omdat ik stond onder de punten weg te gaan mijn uh, scooter het niet. Oh. Dus ik heb de 4 fm geluisterd. Ja. Kijk, kijk, en dat zie je nou, hè? CFM. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Uh, ja integraal, hè? Ja, want mijn en, verbinding namelijk met het, uh, met, met het uh, Raadhuis is erg slecht. Het uh, valt om de haven weg. weg. Ja. En uh, dan ben ik blij dat, uh, dat CFM uitzet uiteraard. En uh, ook uh, het, dat het geval met. Uh, met uh, uh, nee, dat is niet het geval met de commissies. Want dan zendt CFM niet uit en dan heb ik een probleem op dit moment. Er wordt naar gekeken. Waarschijnlijk hebben ze het lek boven waarom dat, uh, dat wegvalt. Er schijnen er nog meer te zijn. Anderen hebben dat niet. En dan gaan we gewoon bij de volgende commissievergadering gaan we dat uh, proberen. Oké. Okay. Nou, um, we, we zijn weer even helemaal op de hoogte. Uh, Wethouder Cohen is dus... Is dus weg. Die is er dus niet meer. Ja. En uh, ja. we volgen de verrichtingen en uh, de ontwikkelingen natuurlijk op de voet. Om het zo maar eens te zeggen. Uiteraard. Ja, ja, dat moet ook, hè? Ja, dat gaan we ook doen. Hé, hey, uh, we gaan je straks weer uh, spreken over voor de agenda, hoop voor ik. Voor de agenda, in, ja. in ieder geval. Over half ja, uh, Want we hebben weer een mooi weekend voor je. Ja. ja, ja. ja. Oeg. Nou, we, zijn, we bellen je rond uh, kwart over één, tien van half twee. Dus dan uh, komt je iets op Prima. Tot straks. Tot straks, straks. Joost. Dankjewel. je wel. Mooi. Ja, ja, nee, was ja, even, even stil. Ja, dit is de Free. En dit is tenminste de echte versie. Ja. Ik had er eentje te pakken nou. Ja, dit is een zo'n remake. Maar dit is de echte, de Free. All right now. That she stood in the street. my name baby Maybe. I'm not afraid of En dat was dan het geweldige geluid van de Free. En uh, alright now. Yeah, yeah, yeah. Ja, dit is even een klein tipjes van de sluier sluieropwichten, dames en heren. De tune van ons nieuwe radioprogramma... wat volgende week vrijdag van start gaat. Uh, het heet Zandvoort draait door. Rrr. En uh, dat gaat <laughs> volgende week zaterdag beginnen. <laughs> gaat volgende week zaterdag beginnen. Enfin, vrijdag beginnen, dit kletsen Volgende week vrijdag gaat dat beginnen om vijf, tussen vijf en zeven uur. Live radioprogramma vanuit de studio Zandvoort draait door. Door. Ja, dat, dat kan ik niet, dat brouwen. Dat, dat, nee. <laughs> en dit wordt de tune van het nieuwe programma, dan weet u dat vast even. Ja, klein tipje van de sluier. Volgende week vrijdag dus ons nieuwe radioprogramma. Uh, tussen vijf en zeven op vrijdagmiddag. Zandvoort draait door. Ja, hm. Nee, hey, het wordt niet gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk. Nee. Nee, nee die kon niet. Nee, nee die was van Diverse mensen gaan eraan meewerken, maar daar vertellen we u uh, nog wel meer over. En in ieder geval uh, dus volgende week vrijdag. We gaan op naar het nieuws en het weer van uh, 1 uur.